Supermarktketen Jumbo heeft een goed half jaar achter de rug. De omzet, zonder de winkels die zijn overgenomen, steeg met 1,2 Dat is meer dan de groei van de totale supermarktbranche, die 0,7 was. De totale Jumbo-keten had een omzet van 3,2 miljard euro. De afgelopen vijf jaar heeft Jumbo alle overgenomen winkels... van Super de Boer en C1000 omgebouwd tot Jumbo-winkels. De keten wil nu ook boodschappen thuis gaan bezorgen. Tot nu toe konden klanten hun bestelde boodschappen ophalen... op speciale afhaalplekken. Met het thuis wil de nummer twee van de markt de strijd aangaan met marktleider Albert Heijn. De Europese beurzen zijn met winst geopend na de verliezen van gisteren. De AEX in Amsterdam opende met een winst van ongeveer 1,5%. De beurzen in Azië sloten vanmorgen met verlies, maar dat was minder groot dan het verlies van een dag eerder. Bij DSM verdwijnen de komende twee jaar ongeveer duizend banen, waarvan de helft in Nederland. Het bedrijf zegt dat er onderdelen worden samengevoegd om beter te kunnen groeien en kosten te besparen. DSM produceert onder meer vitamines, speciale voeding voor de gezondheidszorg en speciale kunststof. Het bedrijf heeft goede hoop dat het overtollig personeel kan worden herplaatst. Het weer, zon en nog een enkele bui. Een stevige zuidelijke wind. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten weer regen. Morgen kan het plaatselijk 25 graden worden. Maar later kan er weer een onweersbui vallen. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Kroop het 1-Nes en Hoevelaken staat 12 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht...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 Van Arne Als de van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 Op de lokale omroep zie je zandvoort.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 mijn ster heet deftig Arias, zeg niet dat het lari is. Want driftig ben ik gauw, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem n'est pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik geen Yves Montand, dat is naar. Ik zing geen hoge sol of in music hall, maar tra la la.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 Jouw dader nu met zwiebertje. Daar komt Zwiebertje, laat de Ik hou van lekker eten, dus ga ik vaak mijn Saar. Kom ik er op visite, nou dan staat de taart al klaar. Dat is een is een schievertje. Onze schievert met zijn uit de Dat is een is een schievertje. Onze schievert is van spalle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg gooien. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo.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 Dat je dronken bent en alles is... Okay.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 Dagen. Ik vond het leven zo goed Ik zal het nu... Wentje druk rood. Er yeah, is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 We're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 Ze heeft twee keer solo aan het Eurovisie Song deelgenomen. In 1976 met The parties Over. Waarmee ze op de negende plaats kwam. En in 1979 onder de naam Sandra met Colorado. En met dat laatste nummer bereikte ze de twaalfde plaats. En u hoort ze nu nog samen. Sandra en Andres met Jingaboom Teratata. Jingaboom Teratata. De, de, de fanfaren speelt de laag.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 Toch wel een beetje. Het is zo Ons huis Eet je het, is zo eenzaam op de boerderij Hou oh, je echt nog van mij, Rockin belief? Of ik nu al je liefde voorbij? We leven de tijd van de leer, dat Zandvoort uit Zandvoort